Uur. Dit is Door al Negens met het NOS-journaal. De interimregering van Oekraïne wil praten over meer zelfbestuur voor de Russische minderheid in het land. Als onze Russische inwoners dat nodig vinden, kunnen we het daarover eens worden, zei de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. Hij zei dat na overleg in Kiev met minister Timmermans en de Belgische en Luxemburgse ministers van Buitenlandse Zaken. De drie ministers brachten in Kiev ook een bezoek aan het onafhankelijkheidsplein... waar 60 doden vielen tijdens de opstand tegen oud-president Janukovic. Ze legden bloemen en brandden kaarsen om de slachtoffers te herdenken. Voor het eerst in twee jaar zijn werkgevers weer positief over de verwachte werkgelegenheid. Dat blijkt uit onderzoek door uitzendbureau Manpower onder 750 werkgevers. Voor het komend kwartaal is het sentiment licht positief. In bijna alle sectoren zien we nu dat de verwachting groeit. En dat is natuurlijk een goed teken, zegt Manpower-directeur Andringa. Maar het gaat volgens hem te ver om te concluderen dat het ergste leed is geleden. De verschillende regio's in Nederland laten allemaal een voorzichtig positief cijfer zien. Het zuiden en westen groeien het hardst. En in het oosten zijn de prognoses het best. In El Salvador is het onrustig na de nipte overwinning van de linkse regeringskandidaat bij de presidentsverkiezingen. Volgens de voorlopige uitslag verloor de rechtse uitdager Kigano met 49,9% van de stemmen. Hij zegt nu dat de kiesraad de zegen van hem heeft gestolen en heeft gedreigd de hulp van het leger in te roepen. De kiesraad wil pas een officiële winnaar bekendmaken na de hertelling van de stemmen die vandaag begint en donderdag moet zijn afgerond. De politie in Eindhoven heeft een man van 27 en een vrouw van 26 opgepakt... in verband met de vondst van een babylijkje. De twee wonen vlak bij de plek in het stadsdeel Strijp... waar de baby gistermiddag door een voorbijganger in een tas werd gevonden. Het stel is aangehouden. Over hun betrokkenheid is niets gezegd. En Wat er met de baby is gebeurd, daarover kan de Eindhovense politie ook niets zeggen. Het weer is bewolkt, en 3 tot 6 graden. Het kan nevelig zijn. Overdag lost de bewolking op en dan is het zonnig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 Tu cordura, ik ser niet para de ilusión, sueña corazón, no te van de amargura, ay, ay, ay, ay, ay, de zon. Ik de impaciencia ante tu voz, pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar. Ja, gaan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 style, Stevie. <laughs> Ah uh -huh.